het NOS-journaal. De PvdA in de Tweede Kamer... initiatief wetsvoorstel in... ...om te regelen dat illegalen die op het MBO zitten... ...stage kunnen lopen. De kwestie is actueel door een conflict... ...tussen de gemeente Amsterdam en het kabinet. Het kabinet vindt dat de stage... ...een vorm van werk is... ...en omdat illegalen niet mogen werken... ...mogen ze van het kabinet ook geen stage lopen. De PvdA is het daar niet mee eens. Scheepswerf Graven in het Brabantse Graven heeft vanwege een conflict met gemeente alle 60 medewerkers ontslag aangelegd.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 De Nederlandse tennissers hebben in de Davis Cup wedstrijd tegen Roemenië een 1-0 voorsprong genomen. Thomas Schorel won de eerste partij in drie sets van de Roemeen Luncanu. Inzet van de ontmoeting is een plaats in de play-offs voor de wereldgroep. Roemenië is met een verzwakt team naar Amsterdam gekomen. De vijf beste Roemenen boycotten de wedstrijd uit protest tegen het ontslag van bondscoach André Pavel. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking met later regen. Het is een graad of 10. Morgen wisselend bewolkt, smiddags een enkele bui met plaatselijk natte sneeuw en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Het lange weekend zorgde al voor een vroege vrijdagmiddagspits. Nu staat er nog 60 kilometer file. Ik noem de files vanaf 4 kilometer. Die staan op de A15 Europort Rotterdam... voor het knooppunt Vaanplein 4 kilometer. De A16 Breda Rotterdam is in beide richtingen dicht... tussen het knooppunt Ridderkerk en plein. Er is een vrachtwagen door de middenberm gereden. Volgens Rijkswaterstaat gaat de A16 nog lange tijd dicht blijven. Verkeer kan wel omrijden via de parallelbaan... maar daar loopt het ook behoorlijk vast. Het beste is om om te rijden via de... De westkant van Rotterdam via de Benelux over de A4. Door de files op de A16 loopt het ook vast op de A20 van hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en knopen 8 kilometer richting hoek van Holland bij knooppunt 4. De laatste die ik noem is de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noordloos en de brug bij Gorkum staat 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. En natuurlijk ook op weg naar jouw lange, vrije weekend. Maandag natuurlijk ook nog vrije, die tweede paasdag. Net voor het nieuws hoor nog John Mayer's Shadow Days. Staat nu drie weken in de lijst. Gaat hem ook van 25 naar 17. Terwijl ze weer de 22e jaargang van de Euro Breakdown. Daaruit aflevering 14 van vandaag, 6 april 2012. In de lijst 18 stijgers. 1 zitten blijven, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Dan moeten we natuurlijk ook twee platen aan de kant. Lego House en Coldplay Charlie Brown die verdwijnen uit de lijst. Little Talks van uh, Of Monsters en Men gaat 9 plaatsen. De snelste stijger. De snelste dalen. Lana Del Rey, Born To Die, Zakt er 11. En langs gemonteerde plaats vonden we weer helemaal onderaan. 18 weken in de lijst. Adele en Turning Tables. 6 april komen we ook veel tegen in de geschiedenisboeken hoor. 11.27. Brugge krijgt de stadsrechten. We gaan wat meer naar het heden 1986. Arie van der Poel wint de klassieker de Ronde van Vlaanderen. De politie arresteert Freddy Alsas, de moordenaar van Aal, topman Gerard Jan Heijn. En die uh, vindt op zijn aanwijzing ook nog eens het tot het overschot van Heijn in de bossen van Renken. Dat was op 6 april 1988. 1999 in Londen gaat de musical Mamma Mia in première. En in 2005 in de Amsterdam Arena houdt Nederland de grootste rampoefening ooit. Wat 6 april uit de geschiedenis terug naar nu. Euro breakdown op niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. En nu gaan we door met een van de beste dansplaten op dit moment. Gentino, Sandor Silva en EPIC staat vier weken in de lijst. Gaat omhoog van 22 naar 16. twee goede exportproducten. Ik denk dat het uh, Heinekenbier is. En deze van Quintino en Sandra Silva. epiek. Deze plaat wordt op dit moment over de hele wereld al uh, gedraaid. Chesto voegde hem meteen doel aan zijn playlist. Ferry uh, kosten alle grote DJ's. Pakte deze plaat meteen op. Quintino en Sandra Silva. De nummer 16 van deze week. Gaan we het even rustig aan met Emile Sandé. In de vijfde week gaat zijn hem van 21 naar 15. Dit is Next We. Hier op CFM's antwoord. Leuk dat je hem aan hebt staan. Jesus Weken lang staat hij in de lijst van Europa. Jason Rulo en Breeding. En in die vierde week doet hij het goed, want hij gaat weer omhoog van 19 naar 13. En voor Emile Zandé en Next To Me, in die plaats staat nu vijf weken in de lijst. Gaat van 21 naar 15 toe. Nog één plaats te gaan voordat we top 10 induiken. Dat is de nummer 12 van deze week. Die gaat vijf plaatsen omhoog in de zevende week. Dat is de mooie plaats van Birdie. People help the people. Them quiet, those hard faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lights, Fiery throngs of muted angels giving love, but getting up and De naar nummers 20 tot en met 11 vinden wij op 20 afkomstig van 11 in de 8e week Katy Perry, Part of Me. Natalia Kills, Kill Kale, My Boyfriend gaat in de 5e week vijf plaatsen omhoog van 24 naar 19. Van uh, 14 zakken naar 18 in de 12e week Wisława, Snoop Dogg en Bruno Mars, Young Wild and Free. Jumeiro Shadow Days in de 3e week omhoog van 25 naar 17 en Quentino, Sandro Silva en Epic staan nu 4 weken in de lijst gaan van 22 naar 16. Van de 21 naar 15 in de 5e week: Emile, Sunday en Next To Me. Madonna, Nicky, Mia en Mia: Give Me All Your Loving. In de 8 week zakken zij van 9 naar 14. Joyce en Hullo en Breeding staan nu 4 weken in de lijst. Gaat van 19 omhoog naar 13. En van 17 naar 12 in de 7e week: Birdie, People, Help the People. Michel Kimanaka, de man uit uh, Oeganda: Home Again. In de 10e week zakt hij van 7 naar 11. Nummer 10, die stond vorige week nog op 5. Dat is Beyoncé en Love on Tap, die verdubbelt dus haar plek. En als ze niet blij mee zijn, ze zakt dus uh, van 5 naar 10. Dan gaan we de top 10 in. Want Beyoncé, die gaan we ook gewoon draaien. We doen het ook gewoon. Ze zakt dus wel van 5 naar 10. En straks via de van 12 naar 9 gaat in de zesde week in handen van Simple Plan en Kaneen en de Summer Paradise. Nu heeft Beyoncé. zei en Love aan het hap. Nu 11 weken in de lijst. En ze zakt dus van 5 naar 10. Voor haar dus niet een al te beste week. Een plaat die het wel weer goed doen. Tot vorige nog net buiten de top 10 op 12. Gaat nu naar 9. Staat 6 weken in de lijst. Is van Simple Plan. En de man die wij kennen van Time for Africa. Ken 1. can't believe I'm leaving, oh I don't know, know, know what I'm gonna do But someday I will find my way back to where your name is written in the sand My soul is En de Summer Paradise gaan we eigenlijk een uh, Summer Paradise tegemoet uh, dit weekend. Cfn. Westkust. Weerbericht. Nou, we starten deze goede vrijdag wel goed, maar de dag komt er steeds meer bewolking bij. Tegen de tweede helft van de middag kan er zelfs nog wat lichte regen gaan vallen. Winterwijde uit het noordwesten neemt af tot matig. Temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond valt er nog wat lichter regen, maar komende nacht blijft het dan wel weer droog. En dat alles doet het bij een matige wind die draait naar het noorden. Morgen overheerst dan de bewolking, maar in de middag zien we af en toe ook wat zonneschijn. Het blijft droog en dan waait een matige, aan zeevrij krachtige noordelijke wind. temperatuur, nou, niet veel hoger dan een graad of acht. Zondag, de eerste van de twee paasdagen, overheerst de bewolking, maar het blijft opnieuw in de regio droog. Niet twijft matig uit zuiden, temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Maandag, de laatste van de twee alweer, overheerst ook de bewolking, Maar in de middag zien we wellicht nog even het zonnetje voorbij komen. Bij stevige zuidwestelijke wind stijgt de temperatuur maandag naar een graad of 10. Dit is de nummer 8 van deze week. Alicia Reed en de Jump Smokers. Alone again. In de zesde week doet hij het weer goed. Chris Brown, turn up the music. Vorige week nog 13. Deze week schiet hij omhoog naar 7. Voor Alicia Reed en Jim Smokers, alone again in de negende week omhoog. Van 10 naar nummer 8. Dit is de nummer 6 van deze week. Vorige week stonden ze nog op 8. In de zevende week gaan ze dus twee plekken verder omhoog. Lickily en I Follow Rivers. en follow rivers. Er zijn zoveel versies van deze plaat gemaakt. Hè? Ook een hele mooie trouwens. Het bel van Triggerfinger. Die uh, moet je ook maar eens even luisteren. Hij staat trouwens ondertussen al in de Nederlandse top 40 versie van Triggerfinger. Een plaat die ook erg lekker is om naar te luisteren is van Jason Morris. I won't give up. Langzaamaan moet hij het wel gaan doen. Want hij zakt steeds verder weg. Vorige week al van 1 naar 3. En deze week van 3 naar 5. Jason Morris. jorten op CFM's antwoord.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 Guys, get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Twee weken geleden was hij de nummer 1 van Europa nog. Jason Marus, I won't give up. En vorige week was de nummer 1, Jessie G. en Domino. En liet die plaat nou gewoon zakken naar 4 deze week. In de 11e week, dat zij nu in de lijst staat, zak ze dus drie plaatsen. Zometeen voor jou de. Like Bent, die de plek van vorige week halveert Laat ik het zo zeggen Nu is het Jesse G Domino de nummer 4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 De nummer drie van deze week in handen van a train and a drive-by. Een zevende week, dat zijn nu in de lijst. Dan gaan ze omhoog van zes naar nummer drie. Van vier omhoog naar twee gaat de dame uit Canada. Corway Jepson. Call me, maybe. to be. Call me maybe Core Ray Jackson. In negen week gaat zij omhoog van 4 naar 2. Een plaat die er ook 9 weken in staat. Die is van Flow Ridersia de Wild Ones. Die gaat alleen van 2 naar 1.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 Let me hit by <laughs> Kleine stopjes wel aan de top komt. Dat is toch wel Florida en Rida en twee weken geleden zelfs nog op drie. Vorige week dan langzaamaan naar twee. En nu in de negende week gaan ze eindelijk van twee naar één de Wild Ones. Ook weken in de lijst dat ze is Way Jepson Jepsen. Call Me Maybe Je ging van vier naar twee. Train and Drive By gaat van zes naar drie in de zevende week. Jesse G Domino vorige week nog helemaal bovenaan. Nu naar vier en van drie zakken naar vijf is het Jason russ I Won't Give Up. Wil je de lijst nou nog even rustig nalezen? Dat kan, hij staat straks gewoon op internet. www.zfmzandvoort.nl. Ik wens je, een heel fijn paasweekend. Tot over twee weken. Stadler? Ja, wat? Is dat het? Ja, het is over. Hoe vond je het? Ik weet het niet. Ik heb het hele ding gekregen. Nou, je hebt much. niet veel Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.